Test, test. Ik zie een vogeltje vliegen, en dat is een school en die schijt de hele luchtplaats onder. Goed. Nou, ik heb weinig te vertellen over de tbs eigenlijk. Zes uur s'avonds, zondag. Wij worden momenteel ingesloten in de Oostvaardense kliniek. Dit is de stem van Richard Bleuten, ook wel Rick genoemd. In 2002 stak Rick zijn woning in brand. Een woning in Eens gestoken. Vlak na werd hij gearresteerd, vastgezet en veroordeeld. De eerste uitspraak is in de zaak van meneer Pleuter. Zo werd ik veroordeeld door de rechter. Kan ik even laten horen. De rechtbank komt tot het oordeel dat het opleggen van de maatregel van ter beschikkingstelling met dwangverpleging vereist is. Helaas zijn er wachtlijsten voor TBS en moest Richard ruim anderhalf jaar doorbrengen in de koepelgevangenis te Haarlem. Ik ben uh, meneer Klaassen, de advocaat van Rick. We hebben meer dan 200 mensen in Nederland die op een wachtlijst staan en die moeten bijna allemaal anderhalf tot twee jaar wachten voordat ze geplaatst worden. En het personeel is in die huizen en bewaring op getraind om met dit soort mensen om te gaan. Ze lopen me af de zeiken joh. Echt, dat is niet normaal. Komt die bewaarder, die koopt naar me toe, die zegt tegen mij, jij bent niet autistisch. Dat maak je jezelf wijs. Sinds de zomer van 2004, 26 juli 2004, heeft hij een plekje in de TBS-kliniek de Utrecht. De Oostvaardense kliniek, vroeger de Flevoverture. Daar woont hij op een klein kamertje met uitzicht op de grauwe, ommuurde luchtplaats. Nou, dan heb je hier dus zo'n ijzer plaatje met een knopje. En als je erop drukt, gaat er een rood lampje in een knopje branden. En dan hoor je prrr, prrr, Goedenavond. Nou, ik ga het proberen. Ik druk nu op het knopje. Horen jullie het mensen? Goedenavond. Goedenavond. Jullie hebben geen last van mijn gitaarmuziek, want het stond nog net een beetje hard, of niet? Ik heb altijd last van jou Lisa. Fijn dat ik het weet, oké. Okay, hoi. Hoi hoi. Ja, door de intercom word je niet echt vriendelijk benaderd. Nou. Ja. Nu wil ik iets positiefs doen, iets moois. Ik ga een stukje gitaar spelen. Dat doe ik heel vaak op mijn kamer. Dus ik laat daarvan wat horen. Zo trekken de dagen aan Richard Bleuter voorbij. Hij zit veel op cel. Hij gaat naar muziektherapie, psychomotorische therapie. En heeft gesprekken met Pia, zijn hoofdbehandeling. Ik ben Pierre Christensen. Ik regisseer, zou je kunnen zeggen, de behandeling van Richard. Zorgen dat hij vanuit wat er met hem aan de hand is de behandeling krijgt die geschikt is, zeg maar, om hem weer in de maatschappij te laten integreren. Vorige maand is Richard 31 jaar geworden. Een gelukkige jeugd heeft hij niet gehad. Waar het vooral bij Richard op neerkomt, is dat hij een ontzettend moeilijk leven heeft gehad. Iedereen heeft een soort veilige basis nodig, waar je verder kunnen in het leven en Richard... Hij heeft natuurlijk vanaf het begin van zijn leven heel veel onveiligheid gehad. Zijn ouders hebben, ja, konden heel slecht met elkaar overweg. Ja, nou, ik was 2,5 uh, toen ik bij mijn pleegouders belandde. Nou, ik deed er wat voor spek en bonen mee. Ook een pleeggezin maakt die dingen mee. Heeft Hij eigenlijk altijd het gevoel gehad dat hij ja, zwarte schaap is. Dat hij niet echt bij hoort. En wat je dan ziet, is wat Richard leert in de instelling, is vooral... Ik krijg aandacht als ik me heel negatief opstel. Ik ben heel mijn leven gewend dat ik opgesloten word. Ik, ik zit al vanaf mijn tiende jaar in internaten, instellingen. En nou, afgewezen. Nou, ga maar weg, flikker maar op, we kunnen niks met je. Dan merk je echt dat hij heel lang in instellingen verbleven heeft. Autistisch. Leer ja, dan eens mijn leven in je eentje. Toen Richard 13 jaar oud was, vertelde men hem dat hij een autistische stoornis had. Oh, in 13 toen ze dat uitlegden. ja, dat ik... Uh... Autisme had. Dat zou je er maar niet zoveel. Toen ik zelf 13 was, had ik helemaal geen behoefte aan psychiaters die met een diagnose klaar stonden. Maar hij is behoorlijk intelligent. En op zijn 22e besloot men dat Rick niet tot de doelgroepen hoorde. Roda, directeur Stichting Zorgmanagement Haaglanden. Ja, Rick Bluit. Het is een uh, jonge man die vanaf zijn vierde eigenlijk in de Z-zorg zit. Dus de zorg van mensen met een verstandelijk handicap. Het zorgkantoor en de SPD hebben samen besloten... meneer Bleuten behoort niet tot onze doelgroep... en hij dient te gaan naar Parnassia. En zo werd besloten dat Richard Bleuten in 1998... op een woningje wordt gezet met wat ambulante hulp in Den Haag. Als ik Richard in 2001 tegenkom, woont hij al drie jaar zelfstandig. En dat is geen succes... Dit is schandalig. Ik hoop niet dat u zich schaamt. Omdat u het erg vindt, het is niet om aan te zien. Dit is dikke ellende, dit. Ik vind het schandalig. Wat ik zo goed wandelen. Alle glazen liggen eruit. Ja, een troep. Een troep op de grond. De keukenkastjes heb je met in elkaar getrapt. Ja, uit, uit, uit, uit, uit angst van frustratie. Waarom moet ik nou? Ik, ik wist het gewoon niet meer. Ze weten totaal niet... Hoe ze me moeten begeleiden, dus laten ze me maar aan mijn lot over. Ze innen wel maar centen. En meneertje Bleute kan hier op een houtje bijten in de trop. Ja, ze kunnen ze wel zeggen, meneer Bleute, u heeft zelf uw woning in elkaar getikt. Maar wat is de aanleiding daarvoor? Er zit een aanleiding aan vast. Dat is toch logisch? Die ambulante hulp, daar is weinig van terecht gekomen. Te Gek genoeg... ...incraseren ze wel zijn persoonsgebonden budget. Jij gaat nu heel gehaald de politie bellen. Nee, jij gaat nu, jij gaat nu, ja, want jij wil mij voor de rechter slepen. Ik ga even he? zitten. Over... Wat realiseer ik? Nee, dat ik mij gelijk gegeven. Blijf van af, ja. He? Want je gehoor een moet je gewoon ja? gewoon een bek houden, joh. He? Ik doe niks, ik heb alleen maar een grote bek. Ik spreek alleen maar aan op jouw fouten. Jij hebt doelbewust, ja, jij hebt doelbewust... 85.553,85 ja. ja. aan budget achterover gedrukt. Jij hebt met je personeel de boel opgelicht ja. en gefraudeerd. Overduidelijk. Het staat allemaal op die papieren. Ja? ja. Wij begrijpen af en toe zo'n jongen ook natuurlijk niet, omdat wij dat hele ziektebeeld van hem niet kennen. Ja, en dan is hij natuurlijk wel regelmatig hier, ja. Die geeft hem af en toe een boterhammetje. Die weet hoe het werkt. En dan zijn mijn kinderen wel eens van, eh, komt die gek weer? Nou ja ja zo is het leven nou eenmaal. Maar ja voor zo'n jongen is het natuurlijk uh... ja maar ja dit is voor mij ook een raadsel waar voor ze de jongen als een lot overlaten. hij. Hij zat er helemaal alleen voor. Ze hij ze geven hem vijf tienjes. zijn handen voor vrijdags voor de boodschappen en dan is het van nee, nou jongen bekijk het maar voor de rest. Vandaag morgen vinden ze de jongen gewoon uh, ja klinkt rot maar vandaag morgen vinden ze de jongen denk ik toch wel ergens dood. Als het doorgaat ja ben ik ook bang voor. Want ja hij loopt vaak uh, met zijn ziel onder arm. En dan krijgt hij wel eens een aanval. Maar hij is natuurlijk wel vrij driftig ook. Omdat dat heb ik dus wel gemerkt aan hem. Maar dat, ja, dat, dat, ik ken dat wel begrijpen. We hadden een rechtszitting op een asia. Met de hoogrechter erbij. Rick werd door acht bewakers mishandeld. Was ik bij. Mijn man ook. Mijn man zei alleen. Met één kan je er wel af. Waarom acht? Hij is zuiver mishandeld. Ik was erbij. Omdat mijn man er wat van zij... Mocht hij het terrein niet op, hij mocht bij Rick niet meer op bezoek. Is dat macht? Maffia? Panassia, dat is de geestelijke gezondheidsinstelling van Den Haag, bekommert zich nauwelijks om Richard. Zelfs als de rechter daartoe opdracht geeft. Dus hij heeft de rechtelijke machtiging. Panassia zorgt voor hem. Althans zou voor hem moeten zorgen. Maar hij staat op straat. Ik heb meegewerkt dat Rick werd opgenomen in Panassia. Brieven liggen daar, echt, gerechtelijk. Rick moet in Panassia behandeld worden. En Panassia zet hem eruit. Nou. Nee. Eigenlijk heeft Richard maar één echte vriendin op deze planeet. Greet, ik heb Radio 1 bij me. Rick, die vraagt echt om hulp. En dan wordt maar weggestuurd... Ze hebben de, de juiste mensen niet. Ze kunnen Rick niet hanteren. Ze hebben de therapie niet om Rick te begeleiden. Ze komen niet na. En dat maakt mij zo moe. Want ik word ook van het kastje naar de muur gestuurd. Gebeurt niks. Ambulance niet. Nou, goeiedag. Uh, mag ik alsjeblieft een ambulance Verstander. Nou, ik heb uh, infectie uh, op al helemaal geïnfecteerd. En verroting verschijnen. Mijn zweet, die brand, mijn wat, het uh, is dus meteen kapot, ook allemaal. Je dus bent bekend bij Parnassia. Waarom? Dus, ik bel nu een ambulance voor het ziekenhuis voor lichamelijke problemen. Ik bel geen psychiater. Ik ben Richard Bleuten. Ik word al drie jaar lang afgescheept door, door jullie overal. Ik ben drie dagen lang aan het weggrotten van binnen en niemand ziet dat. Ja, wij kunnen er niks voor in doen, meneer. Ik kan geen ambulance voor de steden. Wel oh, godverdomme. Laat laat hier mensen in de maatschappij dood, verrotten en doodgaan. Bent u er nog? Bent u er nog? Bent u er nog? Zo was de situatie vijf jaar geleden. Daar zat hij dan in zijn kapotgeslagen woning. Verwaarloosd door hulpverleners en instanties. Op de been gehouden door Greet en een paar andere buurtbewoners met een goed hart. In deze kommervolle toestand moeten we Richard nu achterlaten. Tot onze volgende aflevering. Dan bespreken we de merkwaardige zaken rond Riksfinanciën, de beloftes, de dreigbriefjes en de grote brand. Tot dan. Nou, ik ben Richard Bleut, ik ben een TBS-client. Ik ga mijn pianospel opnemen bij psychomotorentherapie. Sinds de zomer van 2004... verblijft Richard in een TBS-kliniek te Utrecht. De Oostvaardersche kliniek. De rechter gaf hem die veroordeling... omdat hij in 2002 zijn huis... aan de Hector-Bellioostraat in Den Haag in brand stak. De rechtbank acht wettig en overtuigend... bewezen opzettelijk brandstichten... met levensgevaar voor anderen. Zo werd ik veroordeeld door de rechter. Vijf jaar geleden. Een van de manieren om Richard weer uit de tbs te krijgen, is de psychomotorische therapie. 10 over één. Ik ga PMT Niek Veenendaal, therapeut, interviewen. Ik ben Richard Bleuten. Nou, wat ik wil vragen is gewoon, uh, wat voor doelstelling heeft PMT precies? Dat zijn doelen die voortvloeien uit jouw behandelplan. Het organiseren, structureren. Hoe kun je nou leren als je iets in je hoofd hebt? Omdat dat op een minder impulsieve, rustige manier te doen... ...en op zo'n manier dat je krijgt wat je graag hebben wil. Na een jeugd van pleegouders, internaten en instellingen... ...zette men Rick op zijn 22e in zijn eentje... ...op een woning van de Stichting Zorgmanagement Hagelande. Die SZH zou ook 15 uur per week ambulante hulp bieden. In de praktijk kwam er weinig van terecht. Zo getuigen verschillende buurtbewoners. Hoeveel uh, krijg jij van mij nog? Nog 300 gulden. En hoe komt het dat ik dit niet waar kan maken? Dat komt door jouw bewindvoerder. Dat je zelf blut was en dan kon je niks aan doen. Oké, okay, dus dat probleem heb je nog? Ja. Ik ook. Hij zat er helemaal leven voor. Ze geven hem tientjes in zijn handen vrijdags voor de boodschappen. Wat is nou vijftig gulden voor je boodschappen? Ja, dat gaat hier in een halve dag om, vijftientjes. En dan krijgt de jongen vijf tientjes voor zijn boodschappen. En voor de rest zoek het maar uit. Ik. Ik weet niet meer welke kant ik uit moet. Ik uit de asbak ik, ik leef als een armoedzaaier... die gewoon zowat ze vreten uit de prullenbak moet vissen. dat vind ik zo erg. Ik heb een halve ton op de rekening over die drie jaar opgespaard. Ik kan er niet bij, ik mag er niet bij. Want Willem van den Berg, die de bewind voerde... heeft alles in zijn zak geduwd en ik krijg er nooit meer wat van te zien. Pieter Storms, alsjeblieft... steek je handen eens uit naar de GGZ. Via dezelfde stichting SZH werd ook een financieel bewindvoerder voor ik geregeld, de heer Willem van den Berg. Die toucheerde zowel de Bayong uitkering als het persoonsgebonden budget van Richard. En terwijl hij op een houtje moet bijten en niet de afgesproken 15 uur zorg krijgt, boekt bewindvoerder van den Berg wel trouw maandelijks de kosten daarvan naar de SZH. Ze vragen dus 3.087,50 per maand aan facturering. Dat is een rekening en de 47.50 per uur. Ze kwamen maar 3 uur per week, terwijl ik 15 mocht. Ze hebben 12 uur zorg van mij gepikt en 3 uur geleverd. Is in mijn ogen 11.115 gulden. Dat trek ik dan af van die 96.668,85 gulden, gulden, 85 waar ik op anderhalf jaar basis recht op heb... op persoonsgebonden budget om begeleiding in te kopen. Ja? En ze hebben dus gewoon 85.553 gulden en 85 cent achterovergedrukt aan persoonsgebonden budget. Kijk, hij krijgt een wajonguitkering. Ja, ruim 16.000 gulden. Je krijgt die gulden pgb vrij te besteden. En dan staat hier. Toelichting privéuitgaven, zakgeld, kleding en schoeisel, vervoerskosten, abonnementen, aanschaf en reparatie persoonlijke eigendommen, onvoorziene uitgaven. En dat is dus bijna 6.000 gulden. Zo. Ja? Nou, hier verder. privé -uitgave. Volgens zijn bewindvoerder is het toch zo'n 15.000 gulden is er aan hem persoonlijk besteed. Dat kan niet, Gerrit. Al die jaren heb Rick geen kleren gekocht, geen schoenen, geen tramkaarten, niks. Want dat kwam hij met mij vragen. Ik gaf hem een tramkaart of ik gaf geld voor een tramkaart. Ik heb zijn wasgoed iedere keer gedaan. Hij eh, loopt met jassen aan van mijn jongens. Hij loopt met broeken aan van mijn jongens. En geen inrichting van zijn huis, dat hebben ze niet gedaan. Dat is niet waar. Daarom zei Rick iedere keer, waar blijft mijn geld, Greet? Waar blijft mijn geld? Ja, ik ben eh, Frans van der Pas. Ik werk bij Persaldo. En Persaldo is een vereniging van budgethouders. En een budgethouder is iemand die een persoonsgebonden budget gebruikt. Net zoals bijvoorbeeld Rick... Ja, als ik, als ik zo even de rekeningen en de afschrijving... van de Sociale Verzekeringsbank hier voor mij zie... lijkt het erop alsof Rick in ieder geval met deze club... heeft afgesproken dat er een automatische betaling gebeurt... van ongeveer 5000 gulden per maand. Nou, ik begrijp niet hoe dat kan. Hoe kun je nou maandelijks 5000 gulden afschrijven... als je in een contract zegt dat je voor 3000 gulden zorg levert? Het lijkt erop alsof de stichting dus bijna 60, 70 procent meer automatisch heeft laten afschrijven van het budget van Rick. Dan ze overeengekomen zijn met Rick. Meneer Van den Berg snouwt mij gewoon af en die gooit de haak neer. En Rick, Greet, mag ik meneer Van den Berg bellen? Ik zei, ja, jongen, doet dat. Nou, hij belde op. Ja, met Richard Bleuten van de Hector Beliostraat. Ik wil graag mijn... Me... Oh, en dan werd de haak neergegooid. Nou, Ik vind het een beetje raar dat als juist het om begeleiding gaat... dat in dit geval, waarin Rick een hele normale vraag heeft... ...dat daar gewoon geen antwoord op komt. En de rechtspositie van Rick lijkt me in deze ernstig onderuitgehaald. En ik begrijp het allemaal niet goed. Ik heb een oproepje. Ik hoop dat de VPRO het goed vindt... ...dat ik tussendoor een oproepje mag doen op de radio. Attentie, attentie. Gezocht. Gedupeerde cliënten die zijn opgelicht door Stichting Zorgmanagement Haaglanden... ...en die op slinkse wijze onder financieel bewind zijn gezet... ...door bewindvoerder W.A. Willem van den Berg te Den Haag. Ik vraag alle gedupeerden zich te wenden naar het programma bij de VPRO bij de ochtenden. Want dan help je, dan help je mij ook mee. Oké, okay, en jezelf. Richard voelt zich belazerd en bedonderd... ...en vindt het onterecht dat hij nu de wrange tbs-vruchten plukt... na alles wat hem is overkomen. Is het wel terecht dat Richard Bleuter tbs hebt gekregen? Tijdens psychomotorische therapie moet hij leren zijn problemen beter aan te pakken. Ook jouw periode voor opname en voor het delict. Het was hartstikke moeilijk voor jou om die hulp te krijgen die je nodig had. Je bent bij zoveel instanties geweest, bij de politie. En dat deed je op een bepaalde manier, waardoor je vaak... De uitgeknikkerd werd hè bij het politiebureau. 7 oktober, zondag 2001. Ik ga nu naar de politie toe om op te laten nemen, want ik word gillend gek. Mag ik of Gaat u bij de hand lopen, maar dan zet ik je zo maar het bureau. U ziet me als de een of andere rare crimineel van rolkracht op komt. Hé, hey, smijt er niet zo mee joh! Dat is normaal. Hè? Jullie zijn het! Nu. Ik mag geen aangifte in doen. Als ik je geen aangifte aangezet, doe ga ik naar het andere politiebureau om aangifte te doen. Want. Ook lichtrijden en frauderen met de overheidsgelden. Van Dirk en met, met de aanlanden. Ik draai helemaal door. Mijn broer is in het graf. Ja, iedereen heeft me de rug toegekeerd. En wie krijgt de wijze met de verdingers? Ik, ze verwijten het mij. Alles ben ik kwijt. Hé, hey. hé, hey. Houd eens je bek dicht en luister. Vanaf januari is Rick beloofd zijn huis zou opgeknapt worden. Hij zal ambulante hulp krijgen voor zijn huis uh, schoon te houden, zou hij hulp krijgen. En dat hebben ze allemaal niet waargenomen. En daar werd Rick boos en verdrietig. om. En terecht. Want die jongen, die heeft zelf het initiatief genomen... iemand in te schakelen voor zijn ramen. Ja, Rick, daar zijn we over aan het praten. En nou, ze lieten Rick gewoon wachten. Niks weten, ook niet langskomen, briefje, helemaal niks. En toen heeft hij zijn huis in de fik gestoken. Nee, dat is niet zomaar gegaan. Rick kreeg briefjes. En dat heb ik zelf gelezen. Rick, je hoort in de hel. Rick, je hebt ons genoeg geld gekost. Die andere briefjes zat zelfs bloed. Nou, er kwam, elke dag kwam er, kwamen er van die papiertjes binnen. Uh, Rick, dat was een klein flesje, een soort oordruppels. was Dikke olie zat erin. Rick, dat moet je vanavond innemen. Sorry. Ik kan niet naar boven komen, maar ik heb het in je brievenbus gedaan. Ook met bloed erop. Ja, dat zijn echte bloedvlekjes. Er is zelfs een flesje. Dat is iets wat Greet niet weet. Ik kreeg ook een envelop met een Stanley mesje eraan vastgeplakt. Zodat ik hem open zou scheuren en ik hem in mijn vingers zou snijden. En toen zei ik tegen Rick: ga naar de politie. Maak kopietjes, houd ook voor je eigen en geef het af aan de politie. Dat heeft Rick ook gedaan. Nou. Dan ging ik ermee naar de politie. En dan zeggen ze van, opdonderen met je fantasieverhalen. En dat was niet zuiver Rick's handschrift, want Rick's handschrift ken ik heel goed. Het waren twee verschillende handschriften. Toen kwam Rick zonders, vergeet ik nooit. Het is vier, uur half vijf, en toen had hij weer een briefje gekregen. Je bent gek, en met een lijkenkist opgetekend en bloed weer. En Rick kwam niet terug naar die politie met die briefjes. Ik was ongerust de hele avond al. En ik lig op bed en zie ik allemaal zwaailichten in mijn slaapkamerraampje. Het is dit nu. En ik ruik. Ik denk, nee. En ik doe mijn slaapkamerraampje open. Staan er eh, brandweerwagen onder mijn eh, slaapkamerraam? Ik vlieg met mijn nachthemd blote benen naar buiten. Dat het regende. Hoop wind. Staan er nog twee brandweerwagens. Ik zag dat er vlammen uit Rikse raam kwamen. Waar is Rick, waar is Rick? Ik, uh, kreeg Op een gegeven moment kreeg ik niemand meer die naar me omkeek. Ik keek op een gegeven moment kreeg ik allemaal stemmen in mijn hoofd. En toen zei die ene politieagent, die gek, die weten we niet. Ik zei, dat vraag ik niet. Waar is Rick? Is er iemand daar binnen? Want het was afgezet met lint, we mochten niemand erdoor. En toen kwam uh, Haswan, Taswan, die bruine meneer die bij Rick woont, hij zei: Rick is er niet. Ik is hoog oh, gelukkig. De eerste uitspraak is in de zaak van meneer Pleuter. De rechtbank is van oordeel dat het een. hier gaat het om strafbare feiten en het opleggen van de maatregel van ter beschikkingstelling met dwangverpleging vereist is. Ik wil vertellen dat ik weer andere medicijnen heb gekregen, omdat ik anders alles kort en klein sla. Zo boos ben ik en zo over me toeren dat ik medicijnen nodig heb die me lam leggen. Kijk. Het is niet goed te praten wat Rick gedaan heeft in zijn oude woning. Maar jij moet mij zo leven. De werd een jaar lang aan die jongen beloofd. Rick, we gaan je huis opknappen, we gaan je huis opknappen. Ambulante hulp kwam ook niet meer de laatste jaar. Die jongen is aan zijn lot overgelaten. Inmiddels zit Rick alweer ruim drie jaar in de Oostvaarderskliniek. Je zit met je eentje opgescheept hoor. Met jezelf. Het verleden en het onrecht houden hem nog altijd bezig. Maar ik ben het er niet uh, mee eens. ...dat ik tbs heb. Maar goed, dat is nou maar zo. Hij is al vijf jaar niet meer naar buiten geweest. Hij wil verlof, een begeleid wonen en een vriendin. Tot die tijd is er psychomotorische therapie. Ik stond in het begin heel vaak met uh, juridische bewijsmateriaal klaar... He, ...om uh, dingen te bewijzen. En, en daar ging ik nog erg, erg in uh, obsessief in door. Zo'n zo gegeven he, wat je dan in de PMT kunt doen, bijvoorbeeld is dat je iemand uh, letterlijk achteruit laat kijken en in een looppas vooruit lopen. En de kans is groot dat iemand dan tegen de muur aanknalt of struikelt. Dat is bij jou ook heel erg veel gebeurd, daar hebben we het ook veel over gehad. En je had een heel groot gevoel van, van, ik ben tekort gedaan, ik ben verongelijkt, uh, ik ben belazerd. Uh, dat betekent ook dat uh, zolang jij achterover blijft kijken, dat je uh, uh, in de behandeling niet vooruit komt. Dit was de tweede aflevering van de Bleute Tapes. Volgende keer nog meer TBS. Tot dan. Nou, dit was uh, TBS Flevo Vouture Kliniek, Kamer 9 op het Wijnhuis. Ja, ik ben uh, Richard Bleut, ik ben een TBS-client. Uh, ik ga een stukje gitaar spelen, dus ik laat daarvan wat horen. 1, 2, 3, 4. Nou, hoe heb ik TBS gekregen? Want het is flink uit de hand gelopen met mij. Sinds drie jaar verblijft Richard Bleuten in een TBS-kliniek. In de Oostvaarderse Kliniek. De rechter in Den Haag heeft hem daartoe veroordeeld. het opleggen van de maatregel van ter beschikkingstelling met dwangverpleging. Omdat Rick in 2002 zijn woning in het vlam zette. Woning in de hens gestoken. met levensgevaar voor anderen. Nu slijt hij zijn dagen onder dwangverpleging. Ik ben Claire McFarlane en ik ben muziektherapeut van Richard. De eerste therapie die bij Rick goed aansloeg is muziektherapie. Omdat we weten en merken dat Richard heel veel met muziek heeft en dat er een hele goede reden is voor hem, zijn ze ook expres om 9 uur s ochtends gepland. Want dan komt hij zijn bed uit, ja, dat helpt de dagstructuur. In de muziek is hij inmiddels zover dat hij heel goed structuur aan kan brengen en nu is de kunst om die structuur te leren vertalen ook naar buiten de muziektherapie. Zo, dat was een gitaarspel van Richard Pleuten. Structuur is iets wat Rick goed kan gebruiken. Met de diagnose autist werd hij in 1998 alleen op een woningje in de Haagse wijk Waldeck gezet. Door de hulpverlenende instanties werd hij aan zijn lot overgelaten. Hij zat er helemaal alleen voor. Hij zei hem een vijf tientje in zijn handen vrijdag voor de boodschappen. En dan is het van, nou jongen, bekijk het maar voor de rest. Hoewel er wel ruimhartig werd gedeclareerd.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 Ik wil vragen te doen dat men met mijn uitkering ervan doorgaat. Ja, je weet ook dat wij niks meer voor je kunnen betekenen. En dat we je heel ongezegd liever zien gaan dan komen. Dat je al meerdere keren hier bent weggestuurd. Als je een bewijs van onvermogen wil aanvragen om een advocaat in te huren, nemen ze zijn identiteitspapieren in beslag. Geef me gegevens terug, joh. Nee, je moet echt, één ding moet je één meer doen en dat zal allemaal komen. Maar naar nou waarschuw ik je echt voor, hoor. Ja, goedemiddag, mag ik politie op de Hector Berlio straat. Nou, iemand heeft mijn gegevens gepikt en die loopt nu naast minister is broert om mijn gegevens te geven. En die kan wat doen alsof het die zogenaamde hulpverlener is, maar het is hij niet. Ik moet een bewijs. wat? En ik wil een bewijs van onvermogen halen. En hij wil een bewijs van onvermogen in eigen zak steken, wegrennen. Maar dan moet je hem horen. Adelie, mag ik nu alsjeblieft mijn gegevens terug? Hij knikt nee. Rick woont nu vier jaar in zijn eentje na een jeugdvol internaat. De ambulante hulp komt niet meer en GGZ Panassia verwaarloosd hem. Zijn woning is stuk geslagen en er zijn al plannen om hem dakloos te maken. Ik zit er nu aan te dubbel, of ik heb eigenlijk al een besluit genomen om het huis op te gaan zeggen. daar kopieën te sturen naar het en naar Panassia, noem maar op, en dan bij elkaar te gaan zitten van hoe moeten we nu verder, want hij heeft al geen huis. Nee, dus en dan hoop, dat het, ja, dan hoop ik dat dat een soort breekijzer is. De enige die hem steunt is buurvrouw Greet. En zij ziet dat hij achteruit gaat. Ga je mijn moeder vermoorden? Ja? Jullie gaan mijn moeder vermoorden, ja? Hou op, Rick, met die onzin. Nee, nou, met jou, oh, met jou je... wil ik geen contact meer mee. Ja, dus het is nou over, Greet. Oh, uh... laat mij, laat mij in. Ho. Er is dat jij een fobie heeft en ja, dat en jij er is een foto van mij eigen ge verhalen gemaakt. Ja. En jij werkt aardig voor die mensen, aardig nee, Greet, in hun straat. Nee, Greet, jij ziet het niet wat er allemaal gebeurt. Maar Rick zit zo vaak alleen, hij komt met de bizarste verhalen. Vorige keer ook werd hij kwaad op mij, er zit een lijk in de kerk. Hier, traag weg. Gaat u daar foto's van nemen? Er zit geen lijk in de kerk. Dan werd hij kwaad op mij, ging die vloeken en de deur op opdonder geven. Rick gaat achteruit. Hij komt met de gekste verhalen. En dan zeg ik: Rick, ga je huis opruimen of ga naar buiten. Zet je gedachten op een andere rij, op een andere spoor. Dit wordt bij jou steeds zieker. Ze wachten daarop en dan zeggen ze: Zo, Rick, nu hebben we wat hebben wil. Ze kunnen niks met hem. Moet je dan iemand zo helemaal gek laten worden? Die jongen, kijk. Het is net een wandelende tijdbom. In deze kafka erleednis raakt Richard zodanig de weg kwijt dat hij zijn huis in vuur en vlam zet. Niet lang daarna bezoek ik hem in de koepelgevangenis te Haarlem waar hij op een tbs plaats wacht. Er stond ook letterlijk een busje klaar wat mij wilde ontvoeren. In Wijk-Waldek, een wit volkswagenbusje met NSVS 87, een kengetal. Er zat inderdaad allemaal afluisterapparatuur en er stond er een halve matras in... en, en, en, en plakrol tape om, en mijn telefoonboek en wc-papier. Wat wou ze met je doen dan? Nou ja, ontvoer, of ontvoeren. ontvoeren. Eh, waarom dan? Met wat? Om, omdat ik dus een verrader zou zijn, inderdaad, die tientallen dreigbrieven. Het is inderdaad een stukje medische maffia wat mij probeert onderuit te trappen. Ja, ik bedoel... Eh... Nou, weet je wat het lastig is? Je wordt niet zomaar ontvoerd natuurlijk. Dus mensen zijn geneigd om te denken van, nou, dat zal aan vallen. Dus het een... is namelijk een stukje medische maffia wat achter de schermen probeert mensen eh, te testen voor de medische wetenschap als proefkonijn te laten misbruiken. En daar ben ik een van die slachtoffers van. Een van die kinderen van toen destijds. Het is toch bezopen dat een jongen... die zoiets gedaan heeft... in de gevangenis zit? Dat is toch hier, man? Ik heb er geen woorden voor. Ik vind het zo erg. Maar je zou die tbs kunnen helpen, misschien? Nee. Helpt niet. Ze gaan hem wel behandelen, nou. Gaat er iets gebeuren? Er gaat niets gebeuren. We niet denken zo Gerrit. We zijn van Rick af. Hier kan hij geen uh, rottigheid of kwade dingen doen. In een celletje. Zijn ze van de jongen af is goedkoopste manier. Tot Ricks woede en ontsteltenis wil ook nu niemand hem geloven. Ik heb het volgens de bewaarders allemaal aan, allemaal aan mezelf te danken dat het is het gelopen in Den Haag. Dat heb ik aan mijn eigen te wijten. Ze zeggen de stichting heeft de boel helemaal niet opgelicht. Dat maakt je jezelf wijs. Je wordt helemaal gemoord als op jouw raam Dat maakt je zelf wijs. En, dat de, en als de politie jou wegstuurt omdat je, je aangifte wil doen, geef geven wij een politie gelijk dat ze je wegsturen. Dus, dan zullen ze je ook zo'n zeikend vinden zoals wij jou een zeikend vinden. Bam, doe dus je, de cel door weer dicht. Slopers, ik moet je weg, Gerrit. want ze lopen echt te kennen en te treiteren en macht en strijderspelletjes te spelen en wel eens niet de spelletjes. Ik heb zeer regelmatig contact met Rick telefonisch en de laatste twee maanden bijna iedere dag. Ik had hem een paar dagen gemist. Hij belde niet en dan vrees ik dat hij in een isoleer zit. Dat bleek ook achteraf zo te zijn. En ja, hij bleek toen geprobeerd te hebben. Zijn polsen door te bijten, niet te snijden, maar door te bijten. En met de verscheurkleding die men krijgt, heeft hij toch geprobeerd om zichzelf op te hangen. Ja, ik vrees dat dit uh, wel als heel triest af zou kunnen lopen. Ik ben Richard Pleuter. Ik heb hier een jaar lang moeten vechten om 75% van de gebeurtenissen... ...boven tafel te kunnen krijgen dat het waar is. Die andere 25% van de waarheid is men nog aan het betitelen als waanideeën. Dan heb ik het over mijn pleegvader. Mijn pleegvader is Gigi D'Agostino naar mijn mening. De kliniek denkt er anders over. Die denkt dat het waanideeën van mij zijn. Goed, verder de rest moet ik dat maar links laten liggen. Dat andere over Stichting Zorgmanagement Haaglanden, dat werd als, ook als waanideeën beschouwd. Ik kon niet waar zijn dat een Stichting mij had opgelicht. Nou ja, continu in de beland. Elke keer discussies. Ik sta de waarheid te spreken. Nee, het zijn waanideeën. ideeën. Wij denken er anders over. Het lijkt wel alsof ik een, een, een, een, een abonnement heb op de isoleercel, een separeercel. He? Kijk, in elk in huis waar ik gezeten heb, kom ik altijd een isoleercel terecht. Zonder reden. Ik denk dat we zo naar binnen moeten, want ik oh, dat bedoel ik dus. Gaat er hier eentje fixen uit zijn dak, nu, nu gooit een bloempot met aarde om. Ik ben Claire McFarlane en ik ben muziektherapeut van Richard. In het begin kon hij echt spelen alsof de duivel hem op de hielen zat, en dan kwam hij binnen en dan ik pakte die gitaar en ik kon alleen maar contact met hem krijgen door een, een mega muzikale interventie te plegen. Echt iets heel dramatisch doorheen te fietsen. Dan, oh, dan keek hij op, werd hij wakker en nou ja, daar hebben we echt flink mee gestoeid. De eerste anderhalf jaar TBS zijn een ramp. Waanideeën. ideeën. Rick vindt het onterecht dat hij vastzit. Hoe kom ik de TBS uit? Greet mag niet op bezoek komen. Want daar word ik alleen maar onrustig rustig van. Ik had mijn mening gezegd en daar werd ik op gestraft. En toen mocht ik voorlopig niet uh, bij Rick komen. En ik zit nu in de separeer. Hij is binnengekomen met uh, eigenlijk één lang verhaal. Een soort klaagzang tegen justitie, tegen een aantal mensen buiten. En in het begin heeft dat tot heel veel problemen geleid. Heeft hij heel veel in de separeer gezeten, omdat... Ja, je was een beetje onmogelijk in je gedrag. Ik weet niet of je er zelf iets over kan zeggen, Richard. Ik heb daar hier dus in het eerste jaar is er eigenlijk praktisch weinig aan behandelen toegekomen. Omdat ik eigenlijk zo kwaad werd. Omdat men mij niet geloofde met alles wat ik zei was min of meer een beetje waanideeën. En als ik ergens slecht tegen kan, dan als ik de waarheid sta te vertellen. dat men dan uh, oordeelt dat het waan is zonder dat men in de juridische correspondentiepapieren heeft gekeken. Ondertussen is de TBS al een keer voor twee jaar verlengd. En heel binnenkort is er weer een rechtszaak voor een tweede verlenging. Dit dreigt een hele akelige serie te worden, luisteraars. Tot ruim een jaar geleden. Ik ben Pia Christensen, ik ben hoofdbehandeling van Richard. Toen kwam er een positieve ommekeer. Ondertussen, moet ik zeggen, is er wel een delictionario bezig. Sinds Pia Christensen hier werkt, is het delictionario op poten gezet. Daarover volgende keer. Meer. Dit was uh, TBS Flevo Aventure Oostvaarderskliniek Kliniek Kamer 9 op Twijnhuis. Ja, ik ben uh, Richard Bleut, ik ben een tbs uh, cliënt. Ik ga een stukje gitaar spelen. One, two, three, four. Ja, ik heb een stukje opgeschreven voor mezelf: Falen van hulpverlening wordt patiënt fataal. Gebeurtenissen in Den Haag, de leeftoestanden van Richard Bleuten. Slachtoffer van zorgfraude door Stichting Zorgmanagement Haaglanden en door centrum Panassia Met een rechterlijke machtiging op zak kon ik niet rekenen op begeleiding. Nou ja, dat is algemeen bekend. Richard Bleuten zit al vijf jaar vast na het aansteken van zijn huis. Gewoon in gestoken. Met levensgevaar voor anderen. De laatste drie jaar zit hij in een tbs-kliniek met dwangverpleging. In mijn optiek heb ik te snel tbs gekregen. Heel binnenkort beslist de rechter of de tbs voor de tweede keer verleend moet worden. Ik wil alleen vragen of jij bij de recht zit in Bijbelrezen op plaats van justitie. Zo, dat was een gitaarspel van Richard Pleuten. Dat heb ik ook maar even tussendoor gedaan. De eerste vier jaar van Rick's detentie waren een ramp. Hij zat vaker binnen dan buiten de isoleercel. Hup, separeert je in, separeert je uit. Omdat niemand hem wilde geloven. Ik heb die woning in de fik gestoken omdat de politie mij... Oh, nog vijf minuten. Nee, maar ik heb die woning in de brand gestoken omdat er niemand mij geloofde. Het is niet geholpen. Ze geloven je nog niet. Nee, ze geloven me nog niet. Nee, maar... maar, maar, maar... Hun vinden allemaal omdat ik waanideeën heb en hallucinaties heb en schizofreen ben. Ik weet dat ik me gelijk zat te spreken. Ik, heb het, ik noem het een soort diagnose terreur. Gelukkig is er wel iets veranderd. Ondertussen, moet ik zeggen, is er wel een delict scenario bezig. Maar dat is ook pas sinds Pia Christensen hier werkt. Ik ben Pia Christensen. Ik ben hoofdbehandeling van Richard. Waar het vooral bij Richard op neerkomt is dat hij een ontzettend moeilijk leven heeft gehad. En dan merk je echt dat hij heel lang in instellingen verbleven heeft. En dat hij ook altijd, ja, ook in die instellingen een soort zwarte schaap is geweest. En het is heel erg moeilijk om Richard uit die rol te krijgen. Met grote regelmaat schrijft hij hele boze brieven over iedereen die bij de behandeling betrokken is. En klaagt hij over van alles en nog wat. Ja, ik zie dat als een soort teruggrijpen naar die rol wat hij vroeger altijd gehad heeft. Van ja, niet gehoord, niet gezien, uh, niet serieus genomen... Maar ik ben het er niet mee eens dat ik TBS heb. Ja, maar dat klopt ook. Maar daar kunnen wij als kliniek natuurlijk niks aan doen. Hij heeft gewoon de TBS gekregen. De rechter heeft op dat moment beoordeeld dat dat een passende oplossing is. En daar moeten wij het mee doen. Dus het enige wat wij kunnen is ervoor zorgen dat Richard in staat is om buiten de TBS te leven. Ik zeg ook, het heeft geen zin. Richard wil om de zoveel tijd wil die het ook aanvechten. Alleen ja, het lijkt mij dat dat stuk is gepasseerd. Hij is veroordeeld, klaar. Hij moet zorgen dat hij ja. in, in andere dingen stopt. Ja. Het lijkt wel, ik moet op een of andere manier blijven strijden. Ik weet niet waarom. Maar ik vind dat er in mijn geval te snel gegrepen is naar het middel van TBS. Had de rechter hè, moet zeggen, nee Panassia, jullie zijn verantwoordelijk voor die val die Risa Bleut heeft gedaan. Want dat had een rechterlijke machtiging. Die moet ik ook hebben. E1 is dat. Oké, okay. ja? Nou, dan beginnen we met Bleut en dan... dan zijn we snel klaar. Vlak voor de rechtszitting over de tweede TBS-verlenging... ontslaat Richard zijn advocaat, meneer Klaassen. Ik ben uh, meneer Klaassen, advocaat in Helden. Rick was boos op hem geworden... omdat de advocaat geen tijd en moeite kon vrijmaken... om de SZH, de Stichting Zorgmanagement Haaglanden, aan te pakken... wegens fraude en oplichting. We hebben toch twee minuten, dan zijn nog nogal voorbij, denk ik. We moeten gaan afsluiten. Jij hebt geen zorgen leven. Ik hoor het van bij je advocaat. Gelukkig heeft hij net op tijd een nieuwe raadsman gevonden. Mijn naam is Brouwer, van Brouwer Advocaten in Utrecht. We zijn hier op de rechtbank in Den Haag, in verband met een tbs-verlenging van Richard Bleuten. Ja, een rechter kan alles besluiten. Maar zij zegt van eigenlijk is het ook onterecht dat ik je tbs hebt gegeven. Dus ik uh, beëindig het, het kan gebeuren. Hij deed het zelf ook heel erg goed. Als dus ik je wens kenbaar gemaakt, dat hij dus van die verlenging af wil. Dat hij liefst in een BOPZ-setting wil uh, terechtkomen. Dat is een civielrechtelijke krankzinnige maatregel, zeg maar. En is dat dan beter, want dan zit je ook achter gesloten deuren. Voor hem is dat beter, meer ingesteld op medicatie. Tot mijn grote schrik hoorde ik dat hij nu pas op lithium is gezet, terwijl dat in een WPZ-maatregel al twee jaar geleden was gebeurd. Waardoor hij ook een aanzienlijk is opgeknapt trouwens. De ik heb natuurlijk alles eraan gedaan om de rechter te overtuigen dat TBS voor mij niet de juiste oplossing is en dat ik daar niks mee op schiet. En dat het ook zeer onterecht is. Dat heb ik allemaal aan de rechter proberen duidelijk te maken, maar het heeft niet geholpen. Ik vind dat niet eerlijk. Ik vind dat niet rechtvaardig. Hij hoort daar niet. Rick moet je niet in de isoleer zetten En daar, waar hij nu zit, hoort Rick ook niet. Geloof me nou. Dit is de stem van Greet. Ex-buf en vriendin van Rick. Dan kan je zeggen, hij is een gevaar voor de maatschappij. Nou, dan kun je 90% van de bevolking... Weer lekker op een onbewoond eilandje neer gaan zitten. Sinds mevrouw Christensen Ricks behandeling leidt... mag Greet weer op bezoek komen. Ja. Zo is er wel meer veranderd. Nou, ik ga weer even gitaar spelen. Er is weer contact met Richard's ouders. Ma stuurt een enkele keer een aanzichtkaart uit Duitsland... Mijn vaders, die belt wel af en toe. Jolloo, met Twijnhuis, met Richard Rikpleute. Toen Richard 13 jaar oud was, vertelde men hem dat hij autistische stoornissen had. Oh, in 13 toen ze dat uitlegde, ja dat ik uh, autisme had. Dat zegt hem me niet zoveel. Een autistisch ziektebeeld mag bij mij ook gelegd worden bij het spirituele, paranormaal overactief. Eigenlijk is autisme dus tijdens in verbinding met de goddelijke wereld, waardoor dus het contact op deze wereld moeizaam is en dat is het. Kijk, in de loop van de jaren heeft hij in heel veel instellingen gezeten, dus er zijn ontzettend veel diagnoses op Richard geplakt en ik heb er nog geen één gevonden die, die passend is. Richard heeft wel af en toe iets waarvan ik denk van ja, dit lijkt heel erg op autisme. Zoals hij denkt. En het waanachtig denken van hem, ja dat zou je zoeken meer in die hoek van uh, ja, schizofrene stoornis. Maar het wordt nooit een echte waan. Uh, het is heel erg moeilijk om bij Richard een helder beeld te schetsen van de diagnostiek. Want hij heeft iets van alles. En volgens de boeken kan dat natuurlijk eigenlijk niet. Hè? Hoor je ergens binnen een bepaald categorie te passen. Dus ik zie heel veel angst, heel veel onveiligheid. En je merkt ook. Zijn verleden achtervolgt, maar hij blijft gewoon bij ja het zit er daarbij waar hij zelfs in zijn gitaarspel zo onrustig is dat het bijna op een escalatie uit moet draaien voordat hij weer rust heeft. En we proberen wel samen, hè? hij werkt ook heel hard aan om, om nieuwe manieren te vinden om dat op te lossen. Dat we dus die escalatie niet nodig hebben. Men heeft mij beschouwd als iemand die een zwakbegaafd IQ heeft, dat is absoluut niet waar. Ik ben niet autistisch, ik heb geen vormen van autisme. Dat is allemaal nonsens. Men is erachter gekomen dat ik verwaarloosd ben in mijn jeugd. En dat er sprake is van emotionele verwaarlozing en geen liefde, geen zorg. Ik wist van gekkigheid niet waar ik mijn liefde vandaan moest halen. En dat ik gewoon aan de pijp heb moeten dansen van de staat. Twintig jaar internaatse jaren. Wat heeft het opgeleverd al die jaren huizen? Eindresultaat tbs met dwangverpleging. Waar is het zich nu mee bezig moet houden is het hier en nu. Hij moet zorgen dat hij het nu goed doet. Want dat is de toekomst. Die zeggen over ja, je verdient het niet om gewoon al die dingen die wat gebeurd zijn... om dat je leven te laten beheersen. Dat is gewoon puur zonde. Want je kan je eigen leven, ook al zit je in de TBS... kan je wel beschikking nemen over grote stukken van je leven. En dat, dat gevoel heeft hij nog niet helemaal. Dat hij, ja, dat hij ook zelfs binnen de muren vrijheid heeft. Maar dat moet hij gewoon wel leren. De onvrijheid zit voor een deel ook in zijn hoofd. Je hebt wel gezegd, Pierre, dat er sprake is van e e emotionele verwaarlozing in mijn jeugd. En wat ook veroorzaakt is in het huis en bij uh, mijn pleegouders. Ja, maar ook bij je eigen ouders. Ik weet wel, dat is een stuk wat veel gevoelig ligt, Maar natuurlijk wil Richard graag het contact met zijn ouders goed houden. Dat snap ik. En met mijn echte ouders. Ja, met je echte ouders. Ja, natuurlijk wil je dat. Uh, dat is logisch. Maar ook in die periode, in de eerste jaren, is van alles nog wat misgegaan. Wat maakt dat hij alles... Ja, door een hele negatieve bril zie. Dat, dat kan niet anders. Onze zendtijd zit er bijna op, luisteraars. En daarom, tot slot, nog een blik in de toekomst. Greet, je hebt Radio Eet bij me. Wat ik heel erg belangrijk vind voor Rick, echt waar, jongen. Geef Rickie een kans. Gewoon begeleid wonen. Diertjes, lekker nalopen, een taak. Ze zeggen, er is niet zo'n tehuis waar die zou kunnen wonen. Jawel. Als jij de moeite voor doet en jij gaat goed uh, puzzelen, Gerrit, is er wel heus wel een plekje ergens voor de jongen. Maar dat hebben ze tegen jou gezegd, dat er ja. geen plek was. Er is geen plek. En dan moet de jongen gewoon daar blijven zitten? Nou nee. Ik vind dit onmenselijk. Richard heeft nog altijd de wens om zelfstandig te wonen. Ik blijf zeggen, nou, helemaal zelfstandig wonen zal, zal er niet in zitten. Je zal een vorm van bescherming moeten hebben. Alleen Richard denkt dat hij nu nog met. De ambulancezorg wat je bijvoorbeeld in een beschermd woonvorm kan krijgen... dat dat voldoende is. De wereld ziet er helemaal niet zo rooskleurig uit in die zin van... 24 uur EBW's, dat is een soort idee wat, wat een beetje aan het opkomen is. En dat is ook iets wat Richard nodig heeft. Hij redt het niet met een paar uur begeleiding in de week. Dat geloof ik echt niet. Ik vind het nou overdreven om mij in een 24 uur setting te plaatsen. Ik ben ervan overtuigd dat ik het in de maatschappij wel red met gewoon ambulante zorg aan huis. Dus het is een beetje overdreven om mij in een gezinsvervangend thuis te zetten. Dat, dat lijkt... zei ik ook niet 24 uur er je beweest. dat is een nieuwe gedachte, zeg maar vooral voor mensen uit de forensische wereld. Dus dat er meer bereikbaarheid van zorg is. Als jij zegt, ik voel me eigenlijk nu niet prettig, dat er dan 24 uur per dag iemand bereikbaar is. Dat is natuurlijk wat we veel meer moeten hebben, want waar je op stuk gelopen bent, is dat je achter de hulp aan moest lopen steeds. Hè? En dat mensen je op een gegeven moment gewoon als een vervelende ettenbak gaan zien en dat je nooit de hulp krijgt waar je, wat je nodig had op dat moment. Wat Richard wel moet leren is natuurlijk dat hij serieus genomen wordt, dus dat hij ook zo heel graag zo kan presenteren dat hij hulp krijgt. Hoe de buitenwereld tegen de TBS kijkt, is helemaal onterecht. Jullie denken dat er allemaal pedofielen zitten en verkrachters en zedeliquenten en moordenaars is echt niet waar. De meeste zijn licht verstandelijk gehandicapt, hebben psychiatrische problemen, zijn stuklopende patiënten in de maatschappij. Absoluut onzin dat de buitenwereld denkt dat er alleen maar pedofielen en verkrachters zitten en moordenaars. Absoluut onzin. Nou, dit was uh, TBS, Flevo, Ventura, Oostvaardense kliniek. Oké. Okay.